Shabbat shalom voor zijn werk en nog niet gedaan heb. Het is fijn dat de zaal weer gezellig gevuld is. Het is niet mijn beurt om te spreken vandaag, want dat is voor Martin weggelegd. Maar ik wil even iets uh, laten horen over de achtste dag, de feestdag van de Heer. Ik wil uh, iets laten horen wat ik vergeten ben te zeggen of verkeerd gezegd heb. Maar ik wil ook nog iets anders zeggen. We hebben de afgelopen feestdagen gevierd. We zijn begonnen met uh, de Weet u hoeveel volwassenen er in de zaal zaten? Op een door de weekse Shabbat. 55 of 56 volwassenen. Moesten de kinderen nog bij. Is nog niet eerder gebeurd dat we een feestdag van de Heer met zoveel volwassenen hebben gevierd. Dus het waren nog niet eens onze eigen leden of bezoekers. Het waren gewoon mensen die ook op uitnodiging van de e-mailtjes waren gekomen. We hebben grote verzoendag met elkaar gevierd. Waren we ook met zo'n kleine 55 volwassenen om de tafel heen. Het is een hele heftige, intieme ...verzoendag geweest. Ik vind het wonderlijk dat we met zoveel mensen het hebben gedaan. We zijn de Loofhuttenfeest ingegaan. We hebben dat dan wel zeven dagen in Delden gevierd. Maar de eerste dag waren we hier. En het was weer een hartstikke goed gevulde zaal... voor mensen die Loofhutten zijn komen vieren. Nou, de achtste dag zijn we geweest... ...daar hadden we 35 volwassenen... ...want er waren verschillende allerlei omstandigheden... Eh, hadden geen mogelijkheid om te komen. Eigenlijk zou ik de preek die we gedaan hebben... ...helemaal over willen doen om het alsnog een keer te laten horen. maar ga ik niet doen, want Martin is dadelijk aan de beurt... en zegt hij dan, je komt niet voor niks. Nou, dan natuurlijk. Maar ik heb er één sheet uitgehaald... waar de kern van die prediking heeft gezeten. De rest moet u maar van het internet afhalen... want zowel de PowerPoint als de prediking staat erop. Maar in diezelfde prediking heb ik ook nog iets gezegd wat niet klopte. En dat wil ik u dadelijk laten horen. Wat ik nog meer heb meegekregen uit de delden vandaan... was het schema, wat we natuurlijk elke keer met elkaar zingen... Maar het Sma Israël kennen we allemaal, want we zingen het. Yahweh is onze God. Nou, daar zijn we al een hele tijd mee bezig om dat met elkaar te zeggen. Yahweh is één, want we hebben maar één God en hij heeft zich bekendgemaakt als Yahweh. Gezegend is zijn heilige naam, Yahweh onze God, Yahweh is één. Dan gaat hij verder. Dit wordt dan door de voorganger geproclameerd en dadelijk gaat de gemeente gaat, uh, hun proclamatie doen... Ja, we, je God, heb je lief. Met je hele hart, met je hele ziel en met je hele kracht. Nou, zo kennen we hem, hè. Alleen, het gaat om het schone Nederlandse woordgebruik. Hoe heerlijk rustig dat het overkomt. Deze woorden die ik je opdraag, dit is Torah, hè? Deuteronomium, hè. Zullen in je hart zijn, Deuteronomium 6, dus 4 tot 6. Ik ben ja, we, je God... Er is voor jou geen andere God voor mijn aangezicht. Vind je dat niet schitterend overkomen? Kunt u er aan op zeggen? Mooi hè, staat er ook in het Hollands. Ik ben ja, ben je God. Er is voor jou geen andere God voor mijn aangezicht. Haal het niet in je hoofd om anderen tot God te verheffen. Je zal geen andere God hebben zetten hij voor mijn aangezicht. Je maakt geen gesneden beeld, je buigt je er niet voor. Je draagt de naam van Yahweh, je God, niet voor de schijn. Wie van ons draagt de naam van Yahweh? We zijn door het bloed van Yeshua. Yeshua betekent Yahweh die redt. Zo dragen we de naam van Yahweh. Die draag je niet voor de schijn. Je kan niet zeggen, ik aanbid Yahweh als de ene waarachtige God. En als ik uit de samenkomst ben, loop ik maar wat te rotzooien. Dat gaat dus niet. Je moet dus leren trouw te zijn aan de naam die je draagt. Als mijn kinderen kattenkwaadheid halen. En ze zeggen, ja dat is die zoon van Verdouw. Of dat is die dochter van Verdouw. Die meid, weet je wel. Als ze ruiten ingegooid hebben. Denk ik, oe, dan besmeuren ze mijn naam. Maar we moeten de naam van Yahweh niet voor de schijn dragen. En ze zegt, je viert de sabbadag. Als Yahweh je God is, viert de sabbatdag. Je moordt niet. Eer je vader en je moeder. Als Yahweh je God is. Pleeg je geen openspel. Als ja, wil je, God is. Steel je dus niet. Ik hoor nog geen amen, maar goed. Als ja, wil je, God is. spreek je geen leugens. Je begeert niet wat van je naast is. Als ja, wil je, God is. Amen. Vind er geen mooie taal zo? Ik ben zo uh, trots op mijn Nederlands. <laughs> Deze woorden die ik je opdraag, zegt de Heer. Door wie heen zegt hij dat? Door Mozes. Zullen in je hart zijn. Dus deze woorden die ik je opdraag zullen in je hart zijn. Je scherpt deze woorden in je kinderen. En je spreekt erover wanneer je in je huis zit. Wanneer je onderweg bent. Wanneer je gaat liggen. En wanneer je opstaat. Mijn kinderen zouden zeggen. Ja pa. Ja pa. O pa. Weet je wel. Ja. Ik heb er lol in hoor. Want diezelfde kinderen, die worden groter, krijgen, andere, krijgen weer mijn kleinkinderen. En er komt een dag, dan gaan ze die kinderen ook in scherpen. En dan zeggen die kinderen, ja ma of pa. Het is een soort carrière die je maakt. Ja. Nou, je knoopt ze tot een teken op je hand. Ze zijn tot een teken tussen je ogen, je denken. Je schrijft ze op je deurposten van je huis en in je poorten. Vind je het mooi of niet mooi? Echt wel. Je mag deze wegdoen en nog eventjes de, de feesten van de achtste dag doen. Dus deze heb ik gehoord, ik ga dadelijk deze teksten omzetten, zodat we ze dadelijk ook in onze samenkomsten, na het zingen van het shema laten we ze een van de broeders of de zusters die voorgaat in de, in de zangdienst, gewoon oplezen. Vroeger herinner ik me nog dat we in onze kerken de tien geboden oplazen. Daar krijg ik nu nog kippen van maar dat komt door de klank die ik ooit gehoord heb. En de Heere, uw God sprak deze woorden. Enfin, het is niet om te spotten, maar er lag een druk op. Daar krijg ik het nu nog benauwd van. Want toen ik werkelijk tot bekering kwam en de Heer had aanvaard en wist dat mijn zonden vergeven waren, werden deze mensen boos op me. Dat kon zo helemaal niet. Dus dat is een beetje een soort traumatische ervaring die ik heerlijk verwerkt heb, want ik ben vrij. Nou. Dan gaan we het doen in de toekomst. Als jullie allemaal mee willen doen. In ieder geval de zusters die dadelijk voorgaan. Want die moeten eigenlijk dat heel netjes gaan lezen. En het is een vreugde om het te doen. Want op het moment dat je de woorden in je hart gaat krijgen. En gaat zeggen. Gaan ze wat doen. Wij weten vaak een hoop waarheid. Maar we zeggen het niet. Je moet waarheid proclameren. Kijk wij kunnen ons dan allerlei redenen een beetje minder waarde voelen. En dan zeggen we. Ja ik ben ook niks hoor. Dat is heel erg als je dat zegt. Want je hebt dus een woord van de tegenpartij in je hart genomen en dat zeg je. Je wordt dus gemaakt door de woorden die je spreekt. Naarmate dat je de levende woorden van Torah en profeten gaat proclameren, ga je innerlijk genezen. Ik hoorde nog te weinig amen zeggen, maar denk erom als je die ervaring gaat maken, dan zeg je dadelijk, wat zou ik graag van mijn trauma's af willen, die van binnen zitten te roeren. Maar, hè? Zijn geen demonen, zijn gewoon trauma's. Lieve mensen, ik wil het laten horen. Het feest van de achtste dag, het nieuwe Jeruzalem. Het is maar een sheet uit de stuk of twaalf die we hadden, maar het is de kern van de prediking geweest. In Johannes 7 staat, vers 16, Yeshua antwoordde hun en zeide tegen de joden, die tegenover stonden, mijn leer is niet van mij, maar van hem, dat is Jawe. Die mij gezonden heeft. Mooi hè? Yeshua wordt op dezelfde manier gezonden naar het volk Israël. Als Jeremia, als Jezaja, zelfs als Mozes. Wie heeft Israël verlost uit Egypte? Jawe. Door de hand van? Mozes. Door wie werden ze gecorrigeerd? Door de profeet Jezaja, door de profeet Jeremia. Uh, Verloste Jezaja hun? Nee, hij riep ze op om terug te komen tot Torah. Nou komt Gods eigen zoon. Hij zegt heel duidelijk. Mijn leer, zegt Yeshua, is niet van mij, maar van Yahweh die mij gezonden heeft. Weet u wat de leer van Yahweh is? Met Israël, dat heeft u op Sinei verkondigd. De tien geboden met eigen woorden en wat we noemen de wet van Mozes. Dat is gewoon de wet van Jawer, alleen het volk kon het niet horen, want ze dachten dat ze dood gingen van het schudden van die berg en het vuur. En ze zeggen tegen Mozes, alsjeblieft ga jij de berg op praat met God. En zeg dan maar tegen ons, met je rustige woorden, wat we doen moeten, we zullen het gewoon doen. Wat God aan Mozes gaat vertellen is niet verkeerd. Het zijn nog steeds de woorden van Jawer die door Mozes gezegd worden, uiteindelijk op papier gezet worden. En de vijf boeken van Mozes, de Pentatuig, is gewoon Torah. Zo spreekt de Heer. Daarmee kun je elke dwaalleer toetsen. Als iemand anders spreekt dan Torah en profeten, dan zeg je, je kan het mooi vertellen, maar ik blijf toch Torah en profeten volgen. Dus de leer van Yeshua is niet van hem, maar die is van zijn vader. Die hem gezonden heeft. Om deze tekst draait het, vers 17. Indien, dat is een voorwaarde, iemand, dat bent u of ik, Indien iemand diens wil, doen wil. Wie is diens? Dat is Yahweh. Amen. Dus indien Willem de wil van Yahweh doen wil. Indien dus iemand de wil van Yahweh doen wil. Nou gaat hij komen zal van deze leer, die Yeshua verkondigt, weten of zij van God komt, of dat ik uit mezelf spreek. Er zijn vele mensen die spreken in de naam van Jezus, maar ze leren dingen waarvan Torah en profeten hebben gezegd, moet je niet doen. Er zijn mensen die eten hun leven lang varkens op, terwijl onze God, God Jahwe in zijn Leviticus heeft gezegd, het is mij een gruwel. Maar die mensen zeggen, we zijn vrij door het bloed van Yeshua. Maar die bracht de leer van zijn vader, Yahweh. Dus iemand die nog denkt in zijn hoofd te kunnen halen om varkensvlees te eten. Die rebelleert tegen Yahweh. Nou dat is Leviticus 11. Leviticus 18. Omgaan met je nichtje. In bed duiken met je schoonmoeder. Uh, al die dingen meer. Nou weet ik wel, dat doen we niet. Maar het zijn allemaal dingen die horen tot de raar. Dat is wat we God heeft gezegd via Mozes, om het aan zijn volk te geven. Wij hebben door Yeshua heen deel gekregen aan de belofte van wie? Van God aan Israël. God heeft een verbond met Israël. Niet met de wereld heb je een verbond, maar met Israël. En de verlosser van Israël is Yeshua. En die brengt exacte leer van zijn vader, daarom moest hij ook sterven voor dat volk. Wij krijgen deel aan diezelfde offer die Christus bracht. Indien nou iemand dienst wil, Javis wil, doen wil, zal hij van deze leer weten of ze van God komt of dat ik uit mezelf spreek. Dus je moet al Torah kennen en profeten kennen om Yeshua te kunnen toetsen. Nou er zijn heel wat Jezusen en Messiasen rondgegaan in de wereld die al ongelooflijk veel onzin verteld hebben. En het is al begonnen in Rome, zelfs voor Rome is het al begonnen, dat ze dus dingen in gaan zetten die niets met ja te maken hebben. Mensen worden misleid. Daar komt hij. Heeft Mozes u niet de wet, de Torah, gegeven? Vraagteken, zegt hij, En niemand van u doet de Torah. Er zijn mensen die zeggen, de Torah is weg. Maar Yeshua, die zegt tegen zijn eigen volk ...heeft Yahweh uh, ja, niet de Torah... ...de wet van Mozes gegeven? Vraagteken. En niemand van u doet de wet. Daarom vind ik het leuk wat uh, Thea zegt. Zelfs om zo'n kaart, weet je wel. Zegt ja... ...ik vind het schitterend. Een leugentje voor best wil? Nou, dat kan helemaal niet. Je kan beter je mond houden, en niks zeggen... ...dan je een leugen zegt. Zo zegt de Heer het gewoon. Waartoe tracht gij mij te doden? Zegt Yeshua had namelijk mensen genezen. En ze dachten dat is Sabbatsovertreding. Maar Yeshua zegt, niemand van u doet de wet. Wij zeggen allemaal, Jezus is onze Heer. Maar het grootste deel van het Christendom gooit de Shabbat overboord. Gooit de feesten van de Heer overboord. En gaan wij heidense feesten in de plaats stellen. Onmogelijk tot daarin de Heer zijn zegen kan geven. Hier was eigenlijk de kern van de prediking van de achtste dag. Maar omdat de achtste dag een apart feest is... Maar het einde is van de zeven dagen loofhuttefeest. Heb ik aan de zeven dagen loofhuttefeest de achterste gekoppeld, Als zijnde de belangrijkste dag. Maar het zijn twee feesten. Dus wat is er nou gebeurd? Vers 37 van Johannes 7 zegt. Op de laatste, de grote dag van het loofhuttefeest. Stond Yeshua en riep zeggende. Indien iemand dorst heeft. Hij komt tot mij en drinken. Dat gaat over de woorden die Yeshua spreekt. Maar... Hij spreekt ze op de grote dag van het Lofettefeest. En dat is niet de achtste dag. Ik ga we naar die achtste dag toe. Want dadelijk gaan we over openbaringen verder preken. We gaan zien hoe dat nieuwe Jeruzalem gaat komen. En daar gaat die eeuwigheid beginnen die die achtste dag symboliseert. Snapt u? Dus ik heb hier gezegd die grote dag van het Lofettefeest is die achtste dag. Dat is gewoon een foutje. Dus als je het dadelijk op het internet hoort. zeg je ook. We willen maken een foutje zeg je dan. Snap je? Het gaat erom dat hij onderscheid waar het om draait. Maar hij zegt dus, als dat op die zevende dag van het feest, die, uh, die kruiken water gehaald gaan worden in de, in, de, in de bron van Siloam, dan werpen ze dat water tegen het altaar aan. Maar dat altaar is natuurlijk al Yeshua, Golgotha. Ja? Het levende water is natuurlijk ook het woord van Torah, is het woord van de Heer. Ja? Daar moeten we vol van zijn. Hij zegt, indien iemand nou dorst heeft, komt tot mij en drinkt. Want de leer die Yeshua verkondigt is Torah en profeten. Hij vervult het volkomen. Hij brengt herstel aan de overtredingen die daarin duidelijk gemaakt worden. De zegenende vloek die staat in Deuteronomium 28. Indien we gehoorzaam zijn, zegt hij zal dat je zegenen. Maar als je dat doet, ja, dan kom je gewoon onder de vloek. Dat is net als dat je je hand steekt in een, in een wespennest. dat moet je dus niet doen. Niet dat God je klappen geeft, maar omdat je hem in een wespennest duwt, krijg je zo'n dikke hand. We moeten gewoon gehoorzaam zijn aan Torah en profeten. Yeshua zegt, indien iemand nou dorst heeft, hij komt tot mij en drinkt. Want hij verkondigt de levende woorden van zijn vader. Hij heeft daar dus niet een punt of een komma van de wet weggedaan. Niet van de hele Torah weggedaan. Alles functioneert en het is een vreugde om in de wegen van de heer te wandelen. Kunt u amen zeggen? Heerlijk, hè? Nou, daar ben ik nou altijd zo gelukkig van, hè? Een gezegende samenkomst met Martien van der Velde.